Manik Sampersen met het NOS-journaal. Sinds de terreuraanval in Israël twee weken geleden... houdt Hamas zeker 210 mensen gegijzeld, zegt het Israëlische leger. Volgens Israël is dat niet het definitieve aantal... omdat er nog altijd onderzoek wordt gedaan naar mensen die worden vermist. Eerder sprak Israël over tenminste 203 gijzelaars.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 De politie onderzoekt waar de kostbare lading vandaan komt. De bestuurder van de auto is niet aangehouden. Het is in België vrij makkelijk om aan zware wapens te komen, meldt de VRT. Na de aanslag in Brussel van afgelopen maandag, laait de discussie over illegaal wapenbezit op in het land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 Vanavond meer regen en ook veel wind aan de kust. Morgen trekken de buien langzaam weg en dan opnieuw 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files worden korter, maar ongelukken veroorzaken nog wel problemen. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je vast voor knooppunt Koentplein. Je hebt daar 20 minuten op onthoud door een ongeluk. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht...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 We spelen vandaag uh, in Thuis. Om vijf uh, uur begint die wedstrijd. Oké. Okay. En vandaag uh, nemen we het op tegen Tos Actief uit Amsterdam. Zo. Dat uh, wat betreft uh, het uh, bekervoetbal van uh, deze week. Volgende week gaat de competitie gewoon weer verder. En zijn we er uiteraard weer met uh, verslaggeving op de zaterdagmiddag. Zoals je dat van uh, Zandvoort op zaterdag gewend bent. Ik zou zeggen, een hele fijne zaterdagmiddag. Al die bollenkraam staat er weer in Zoonvoort. Dus uh, we zijn er weer helemaal klaar voor.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 training en een uh, kwalificatie hebben we gisteren ook ja, gehad. Ja, precies. En uh, onze eigen Max die uh, zesde plaats, zoals ik het Ja, ja, ja, oh. ja Bij de kwalie. Oh, dat maakt de race alleen maar leuker, toch? Tuurlijk. Ja. Voor, voor een sprintrace. Zeker. Zeker. Ja. ja had, nee, dit is de echte race.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 En dan, uh, dan mag je naar binnen toe. Oké, okay. ja. dus uh, Richard Buitenwijk, goed. Rob Harms. Nee, komt niet naar ja. binnen. Ja, deur open, deur dicht. Ja. Ja. Zoiets. Maar uh, oké, okay, dus je kan gewoon een sigo mailtje sturen. Vrienden, ik wil een ja, racecafé. Er ja. komt er wel moeilijk tussen hoor. Oh. Meestal, als, uh, meestal is het twee weken van tevoren gaat zo'n race open, zeg maar. Hè, dat je kan inschrijven. Oh, okay. En dan is het vaak twee uur later weer uh, op. Ja, ja, ja. Oh, ja dus dus op, je moet wel animal. een beetje opletten. Dus ja. die, die website die, uh, moet je echt wel regelmatig gaten houden. Oh, mijn vriendin die... Uh,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 Ik zou bijna willen zeggen, voor uh, deze muziek kan je me altijd wakker maken. Ja hoor, bel me maar op uh, midden in de nacht als je uh, deze uh, voor me wil gaan draaien. Geen enkel probleem, joh. De Just Move en uh, The Promise Land. Zand wordt op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En vanmiddag uh, diverse mensen, te gast. Ja. Pepino, uh, ook een uh, goedemiddag. Welkom uh, in de studio's dadelijk meer met Pepino. Maar eerst gaan we met uh, Richard uh, verder praten over onder meer. Uh,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 En we gaan naar de Duinen Kruidberg. Ja, dat is heel dus leuk hè? Ja, het is echt een mooi gebied. Uh, daar kom je normaal gesproken, zeker als Zandvoort, en niet zo snel natuurlijk. Nee. Maar uh, wij gaan eigenlijk met de herfst, uh, gaan we altijd naar Duinen Kruidberg, omdat daar uh, ja, de, de kleuren heel mooi zijn. Mm. He, met uh, de vallende bladeren en zo. En Anders is, dan uh, Koningshof bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik wel. Mm. Ja, ja, het is... Uh, we hebben zo... Uh, want ik doe het nu tien jaar hè? Dat ja, ja, ja, en, uh, ja. Elk... elk uh,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 Eigenlijk valt het heel erg mee. Ja, ik heb hetzelfde ook al een keer gedaan. En inderdaad, het tempo is zeer goed te doen. Ja. Het is even kijken, waar, laten we even de, de puntjes op de i. Waar verzamelen we? Uh, bij Duin- en Kruidberg ingang. En dat ja. is dan altijd bij het uh, informatiebord. Bij, okay. bij elke wandeling is het het informatiebord verzamelen. En De Duin- en Kruidbergerweg in Zandpoort Noord te bereiken via het, uh, via, met een treintje. Ja. He? Het is ja. uh, Tien minuten lopen. 10 station, oh, ja, minuten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Gratis parkeren. Dat is dat, niet, ook niet onbelangrijk. Nou, dat het maar een mooie wandeling mag worden, want uh, ja.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 RBTC, Ik moet het langzaam zeggen, anders klinkt het zo ja. raar. Richard buitentraining en coaching. Ja, precies. Ja. En uh, we gaan weer een afspraak maken voor de volgende. En leuk. wandel ze Dankjewel. Dat de blaadjes maar mogen kleuren. Hè? Ja, uh, leuk. Okay. Zie je volgende maand. Dankjewel. Dankjewel, hoi. hoi. En een fijn weekend uh, Richard. En veel plezier uh, straks met de race. Ja. Ga je me weer zeker, kijken? Zeker, live kijken. Oké, okay, ja, ik ook hoor. Dus uh, om twaalf uur uh, ben ik ook van de partij, ja. dus zijn we er gewoon bij. En dan hebben we het over de sprintrace en uh, de sprint shootout die uh, vanavond om uh, volgens mij half acht uh, gaat uh, plaatsvinden. Half negen. Jij ja, zo half negen, hè? Ja. Hm, moeten we nog even nakijken? Maar goed, komen we uit hier dus, Lionel Richie. The Dat was uh, Lionel Ritchie en Running with the Night. We Ja, een paar minuutjes te laat, Benno. Maar. Uh, ja, jeetje, minetje, We zagen de zon net schijnen. En ja. de zon is hij inmiddels weer verdwenen. Ja, ja. ja. Waar is hij uh, gebleven, Benno? Nou ja, we krijgen uh, natuurlijk wat regen vanmiddag. Maar 1 uh, mm hoor. Een zuidenwind uh, van 5 boven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 Regent het natuurlijk met pijpen stelen. 9 mm wordt er. Maar dan is uh, Andor op jouw plaats. Dus uh, dan uh, zal het wel een hele regenachtige dag worden. Oh, je weet het nooit. Uh. Ja, je weet het nee, Het weer is ook na te lezen op onze ZFM app. En inderdaad, de mensen hebben deze week vakantie. Hè? Ja, oh, ja, Het is de herfstvakantie. Oh, dat, ja, dat is wel een beetje vervelend. Ja, uh, dat is met jammer. Het, uh, slechtere weer. Ja. Goed, het weer dus uh, blijft volgen. Ook via onze ZFM app. En zometeen met Pepino gaan we het hebben over de Heartbeats. Ja, en dat plaatje van Davine Michel, dat is ook uitgebracht... en dat heeft er allemaal mee te maken. Let me run away, run away my progression I tiptoed till I reached the door zip codes I don't really need no more I left out my possessions reset all impressions even luisteren naar de heartbeat, Benno. Hoe snel gaat hij voor jou? Nou, ik denk... Uh, ik heb meestal een polsje van 50, 55. 50 is dus niet uh, echt heel hoog. Ja, ja, ja. Ik ja, ja, ja. dus, best mee, toch? Ja. Goed, Pepino Roest bij ons in de studio. Pepino is uh, van oudsher... Uh, tenminste, toen heb ik hem leren kennen. Ambulanceverpleegkundige. verpleegkundige. En dat, uh, zijn komst in de studio uh, kwam heel goed van pas. Want we hebben op Facebook een, een post van Sanne Sanne.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 Veemuur. Dus uh, misschien wel een uh, met groot, een groter beest, hoor. Hmm. Maar ja, ik ben niet zo veterinair geschoold uh, <lacht> dat ik dat kan thuis brengen. Ja, jullie denken, Halloween komt eraan. Uh, laten we even uh, overal een botten hebben uh, die hier aanspoelen. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker. Met vlees eraan of ja. zonder vlees? En, um, Pepino, ja, je, je vertelde net, uh, je had een déjà vu toen je naar de studio uh, kwam. Want? Ja, mijn eerste reanimatiecursussen... die heb ik hier beneden gegeven... ondertussen in de studio. Gewoon die tolweg 10A. Dus is ik 10A kom weer rijden en denk is déjà vu dit. Precies, 30 ja. jaar geleden. Want wat, wat, wat denk je hier in dit gebouw? Uh, reanimatiecursussen geven voor... en verzorgen voor de reddingsbrigade. Oké. Okay. Destijds. En dat was 30 jaar geleden. Precies dit ja. jaar. 30 ja. jaar geleden. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. is... Uh, hoe, hoe komt dingen samen, zeg. Hè? Dat is toch heel bijzonder. Um,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 Oh, Ook wel lekker gezelschap. Dat is ook, ja. uh, daar word je ook wel vaardig in. Ja. Ja, ja, Volgens ja, ja. mij heb jij daar ook wel wat mee gedaan, dacht ik. Want ik heb iedereen weggestuurd die, die Reduin redu onderwijs kon verzorgen. Ja, ja. Dus het was vreselijk druk in die periode. Hadden we ook de, de, de politie, uh, Haarlem, Kermeland. Dat was ook duizend man. Hm. Dus uh, het kwam mijn handen tekort in, uh, in die tijd. Ja, ja. Het was, uh, je hebt uh, uiteindelijk de. Uh,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 En die is landelijk gaan werken. Wij hebben echt een sterke regiofunctie gehad. Ja. Wij wilden de kwaliteit bewaken. En daarbij had je als eerste in Nederland de AED-shop. Klopt, de ja. AED-shop hebben we in 2004 opgericht. Ja. Omdat de vraag naar AED's die dus vanaf 2001 geïmplementeerd werden... gingen we over op de verkoop van deze toestellen...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 Panker, punk up, punk up, punk up, punk up, punk up, punk punk punk punker. punk punk up, punk In der das de grote staat, het wie voor er alles tat. Er had de doch hier alle Frauen. En jij deed, kan man rock me up Aber the end. superstar, was populair, exaltiert, hatte flair. Er war een der zu was een rocky doll. En alles riep, kan man rock me up En het was een plastic Money. En die Money-Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er was een Mann der Frauen. Frauen liebten seinen Punk. Er was een superstar. Er was super zo populair. Er was zo exaltiert. Genau dat war sein Flair Er war een virtuose. war was een Rocky-Doll. En alles hoeft nog op te kappen. rock me up is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 Nou, dat is heel simpel. Een ja, AED is een gelukkig. defibrillator. Ja. Dus die defibrilleert een fibrillerend hart. Ja. Dus het hart wordt op hol geslagen is, even in leeketaal dan, ja. even dood. En dan functioneel stil staat, maar wel trilt en vibreert, maar doet niks. Dan geeft de AED een stroomstoot, waardoor het hart wordt gereset. En dan de sinusknoop neemt het dan hopelijk weer snel op. Ja. En dan krijg je de, de pompfunctie weer terug. Ja. En dat moet binnen hoeveel minuten?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 Het hoogtijdig dat iemand hem reanimeert. Okay, ja, ja. Zodat alle Alfonso weer hier uh, op een hele loopafstand naar zeg na zo'n verenigingsbouw. Ja, ja, ja. voor 2,5 uurtjes kun je echt een leven redden. Nou, precies. Nou, daarmee... nou Rode Kruis deed het altijd, hè? Ja, Alfonso ro ro Ja. Rode Kruis. Ja, klopt, dat en, gebouwtje. En misschien ja, klopt. En misschien ligt er een taak ook voor de, de regio. zou ook zo wel kunnen. Ja. Nou, bij deze dan een oproep. Uh, ik zou zeggen, beste mensen, leer reanimeren. Uh, dan is het, uh, kan je iemand makkelijk en eenvoudig zijn leven redden, want dat is het in wezen. Al is je eigen familie. Precies, vooral je eigen familie. We gaan naar het nieuws, uh, Rob, als ik de klok zou zien. Zeker, nou ja. Dan Pepino, heb ik, uh, bedankt, uh, voor, bedankt uh, ja. voor je komst naar de studio. Ja, dankjewel, bedankt. En, en uh, tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Oké, okay, dat was uh, inderdaad uh, Pepino. Oh, ik kan nog een heel klein stukje draaien van deze van uh, AA. Weet je wat, ik maak het zo meteen goed hè. Dan uh, hoor je hem nu al vast en dan gooi je hem zo meteen er uh, helemaal in. Even voor beschouwing van het uh, begin van het volgende uur. Dit is deze single van uh, AHA en Tachi graag tot zo.